8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Moeizame zegen van Romney op Super Tuesday. Vaste contracten worden zeldzaam en geen enkele CITO-toets foutloos gemaakt. Super Tuesday bij de Republikeinse voorverkiezing is uitgelopen op een ongemeen spannende strijd tussen Mitt Romney en Rick Santorum. In tien staten werden voorverkiezingen gehouden. In de belangrijkste, Ohio, lag Santorum lange tijd op kop. Maar doordat de grote steden laat met hun uitslagen kwamen, liep Romney zijn achterstand in. Hij kreeg uiteindelijk 38 van de stemmen en Santorum 37 Een verlies in Ohio had Romney zwaar gezichtsverlies opgeleverd. De uitslag in de negen andere staten waarvoor verkiezingen waren... werden gehouden, leverden geen verrassingen op. Newt Gingrich won in zijn thuisstaat Georgia. Romney pakte de meeste staten. Hij won ook in Virginia, Vermont, Idaho en in zijn thuisstaat Massachusetts. Santorum won in Oklahoma, Tennessee en North dakota En de vierde kandidaat Ron Paul kwam er niet aan te pas. In Alaska wordt nog geteld. Het aantal mensen dat direct een vast contract krijgt aangeboden... is het afgelopen jaar gedaald met 97 procent, meldt uitkeringsinstantie UWV. In 2010 kregen nog 83.000 werknemers direct een vaste aanstelling. Vorig jaar waren het er nog maar 2.000. Volgens het UWV worden tegenwoordig vooral veel meer tijdelijke contracten aangeboden... met een looptijd van meer dan een jaar. Het UWV concludeert dat de kans op een vaste baan... vooral voor hoger opgeleiden historisch laag is. Minister Schultz van Verkeer heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over de problemen met de wissels op het spoor door het winterweer, dat schrijft de Volkskrant. De minister schreef aan de Tweede Kamer dat er op 3 en 4 februari door het winterweer in totaal 62 wisselstoringen waren die invloed hadden op de dienstregeling. Uit een interne evaluatie van de NS blijkt echter dat er 662 infrastoringen waren. Voor het overgrote deel kapotte wissels. Schultz zegt in een reactie dat ze het in de Kamerbrief alleen heeft gehad over storingen die invloed hadden op de dienstregeling. Wissels die niet werden gebruikt omdat de dienstregeling was aangepast, die telden ze niet mee.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 Dit jaar deden ruim 160.000 leerlingen de CITO-toets. Die bestaat uit 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De oud-directeur van de Franse borstimplantatenfabriek PIP is in Marseille in de cel gezet. De Franse media melden dat hij een borgsom niet heeft voldaan. Jean-Claude Mas werd eind januari aangeklaagd voor onder meer zware mishandeling. Vorig jaar werd bekend dat de implantaten kunnen lekken en ook zou de gel erin kanker kunnen veroorzaken. In Nederland zijn zo'n 1400 vrouwen met PIP-implantaten wereldwijd... hebben 400.000 tot een half miljoen vrouwen die. President Sarkozy heeft op de Franse televisie herhaald... dat hij het aantal immigranten fors wil terugdringen als hij wordt herkozen. De 180.000 immigranten per jaar moeten er maximaal 100.000 worden. Sarkozy zei ook dat immigranten tien jaar in Frankrijk moeten wonen... voordat ze in aanmerking kunnen komen voor sociale uitkeringen. In april zijn in Frankrijk presidentsverkiezingen. President Pérez van Guatemala heeft op een top in Honduras... gepleit voor legalisering van alle drugs in Midden-Amerika. Hij denkt dat alleen met het legaliseren van de productie en doorvoer van drugs... een eind kan worden gemaakt aan het geweld in Midden-Amerika. De Amerikaanse vicepresident Biden, die speciaal vanwege het agendapunt naar Honduras was gekomen, zei dat de VS niet ziet in legalisering en blijft inzetten op het winnen van de oorlog tegen drugs. De president uit de regio praten later deze maand verder over dat drugsplan van PRS. PvdA-leden kunnen vanaf vandaag per e-mail of per post een nieuwe partijleider kiezen. De vijf kandidaten, Kamerleden van Dam, Samson, Plasterk, Albayrak en Jacobi, zijn de afgelopen tijd een aantal keren met elkaar in debat gegaan. Uit een peiling van één vandaag onder PvdA-leden kwam Samson gisteren naar voren als favoriet met 54% procent van de stemmen. Plasterk kreeg 31% procent en Albayrak 9. Van Dam en Jacobi bleven steken op enkele procenten. Oud-minister Boersma is overleden. Boersma kwam van de ARP, een van de partijen die opgingen in het CDA. Hij was aan het begin van de jaren 70 minister van Sociale Zaken in de kabinet Biesheuvel, waar hij opviel door zijn progressieve standpunten. In 1973 accepteerde hij een ministerspost in het linkse kabinet Den Uyl. Na zijn politieke loopbaan stapte hij over naar het bedrijfsleven. Ja Boersma was 82 jaar. En dan het weer nog van het westen uit bewolking en regen. Vanmiddag regent het af en toe flink door. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 6 graden in het noordwesten tot 9 in Limburg. Morgen vrij veel bewolking en enkele buien. Het wordt dan 7 of 8 graden. ANWB verkeersinformatie. Lange files op de snelwegen vanuit het zuiden naar Utrecht. Eerste A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermals en het knooppunt Oude Rijn 18 kilometer. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette staat 14 kilometer. De linkerrijstok is nog steeds dicht. Verkeer vanuit Eindhoven in de richting van Utrecht... kan het beste omrijden via Nijmegen en Arnhem over de A50 en daarna de A12. En verkeer vanuit Breda naar Utrecht rijdt om via Rotterdam. Op de A29 richting Rotterdam zijn er nog steeds problemen met de Heinenoordtunnel. De blusinstallatie in de tunnel is kapot. In noordelijke richting mag er geen vrachtverkeer doorheen. Verkeer, vrachtverkeer naar Rotterdam rijdt om via de Moerdijkbrug. Nieuw. Een flexibel pensioen in abonnementsvorm. Het Egon Pensioenabonnement. Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl slash pensioenabonnement.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het faillissement van de zakenbank Lehman Brothers... was het begin van de wereldwijde financiële crisis. Nu komt het moment dat de schuldeisers van Lehman betaald gaan worden. De curator in Nederland vertelt straks waarop zij nog kunnen rekenen. En Utrecht wil woningen voor overlastveroorzakers gaan bouwen... pal naast een school voor gehandicapte kinderen. Mitt Romney moest zijn slag slaan, maar dat deed hij bepaald niet overtuigend en dus blijft de grootste concurrent Santorum in de strijd. We have won in the west, the midwest and the south and we're ready to win across this country. En dus heeft Mitt Romney de buit nog niet binnen. Nee, want hij won dan uiteindelijk vijf staten, waaronder de belangrijkste Ohio. En Santorum won drie staten. Wij schakelen gelijk naar correspondent Wessel de Jong. Wessel, de uitslag van Super Tuesday is dus bekend. Wat betekent dit voor de verdere race? Want de winst van Romney is nipt, hè? allerminst overtuigend. Ja, maar net ook weer een stukje sterker geworden. Net kwam binnen dat uh, Alaska, dat stemt natuurlijk uh, veel vroeger, uh, veel later natuurlijk. Ligt de heel ent westelijk en daar ligt hij toch met 3% voor Romney. Dus het, uh, het uh, kan nog wel eens 6-3 worden aan het eind van deze ja, ochtend, kan ik beter zeggen. Inderdaad. Maar wat betekent dat voor de race, deze uitzicht, zoals die er nu ligt? Laten we gewoon even voor uitkijken wat er nu de komende tijd gaat gebeuren. Nu aanstaande zaterdag is Kansas aan de beurt. Nou, dat is de heartland van de Verenigde Staten. Super conservatief, Echte jongens die daar vasthouden aan hun guns and religion. Volgende week dinsdag, over een week, zijn het Alabama en Mississippi... die aan de beurt zijn. Nou, ook allebei ontzettend conservatieve staten. Kleine kans dat in, in die drie staten, een van die drie staten... dat Romney daar iets uh, gaat klaarmaken. Dus hij gaat zijn momentum de komende tijd gaat hij verliezen. Die staten zullen of naar Gingrich of naar, dus, of naar Centorum gaan. En dat wordt eigenlijk heel beslissend. Wat gaat Gingrich, stel dat hij dan het heel slecht doet... wat gaat hij dan doen? Stel dat hij uit de race valt en dan zijn stemmen naar Centorum toe gaan. En nou ja, je weet hoe nipt het is als Centorum dan nog een, een flink pakket stemmen erbij krijgt... Dan kan Romney het toch nog weer behoorlijk lastig krijgen... ook al staat hij heel goed in de cijfers. Mm, maar Wessel, dus Gingrich gaat dus nog even door, in ieder geval naar die volgende ronde. Hoe is het met Ron Paul? Ron, geen één staat dat nu toe. Houdt hij er al mee op? Nee, Ron Paul, he, die, die, die doet aan getuigenispolitiek. Ja, dat mag je niet zeggen van zijn fans in Nederland. Maar dat is wel zo. Die heeft een bepaald soort uh, gedachtegoed. Gewoon bijna compleet weg met de regering. Alle Amerikaanse troepen weg uit het buitenland. Ja, die heeft een soort vaste aanhang. Uh, die, die, die blijft gewoon in de race. Die houdt zijn boodschap vol. Die heeft uh, heel jonge aanhang. Heeft ook een bepaald bedrag geld. Dus die kan gewoon door tot aan het einde van de race. Het belangrijkste wordt wat ik eigenlijk net al uitlegde... Wat gaat er met Gingrich gebeuren. En, uh, en zijn geldschieters, die moeten nu eigenlijk uh, de komende dagen eens eventjes flink aan wat soul-searching gaan doen, wat ze nou eigenlijk willen. He, willen ze nou een goed georganiseerde kandidaat als Romney, of willen ze toch, uh, maar die wat minder aanslaat bij de bevolking, of kiezen ze toch voor een man die wat minder georganiseerd is, maar wel contact weet te maken, populair is, uh, bij de kiezer. Nou, als ze die kraan dichtdraaien naar Gingrich, dan weten ze heel goed dat ze, dat ze het, de grote favoriet Romney, dat ze het die erg moeilijk gaan maken. En, en ja, dat, daar moeten die Republikeinen nu uh, intern maar eens uitzien te komen de komende ja. dagen. En dat ja. besluit is nog niet gevallen. Nee, do doet dit de republikeinen uiteindelijk niet te veel pijnwessel in de strijd in november tegen Obama? Wat denk jij? Ja, daarover gaan verschillende theorieën doen, daarover de ronde. Soms wordt er ook wel gezegd: als een, als een voorverkiezing, als die zo intensief is geweest, dan is zo'n kandidaat zo goed getraind geraakt. Dan is die zo scherp geworden. Eigenlijk wat je natuurlijk vier jaar geleden zag bij Clinton en bij Obama. He, Obama had, had zo hard gevochten, nou die vocht keihard door en won toen met gemak. Nou, dat, dat zegt Rom nu ook. Als ik, als ik dit met moeite win, dan ben ik zo door de wol geverfd, dan ga ik het wel halen. Aan de kant, er is wel degelijk natuurlijk inderdaad wat je zegt, er is een heel goed ris groot risico. Als die niet die voldoende kiesmannen, die gedelegeerde binnenhaalt, als die die niet wint, die 1144, als die gewoon niet aan dat getal komt, dan moet die vergadering van de zomer waarin die kandidaat definitief wordt aangewezen op die convention, die vergadering moet dan het besluit gaan nemen. Dan krijg je een zogeheten brokered convention, dat die vergadering moet dan echt een besluit gaan nemen. Dan krijg je floor fights en dergelijke. Mm. Dan mogen kiesmannen Mogen dan van gedachten gaan veranderen. Nou, dat is heel schadelijk. Want de ervaring wijst toch uit. De kandidaat die dan daaruit naar voren komt, uit zo'n vechtvergadering. Die wint vrijwel nooit een algemene verkiezing. Al dus gesproken. Wessel de jong vanuit Washington. Dankjewel, Wessel. En het gaat dus moeizaam voor de Republikeinen en misschien is de winnaar van deze Super Tuesday dus inderdaad wel de zittend president en aankomend kandidaat Barack Obama. Denk eens daar in de stad Schouwburg in Amsterdam ook zo over, Marco robin Visser. Ja, dat is in ieder geval het beeld, Marcel, wat hier ook wel bevestigd wordt. De mensen zitten hier in de kleine zaal van de Schouwburg heerlijk aan een Franse croissant niet, en American cookies, moet ik ook zeggen. Dus het is toch nog een... Toefje Amerikaans. Uh, ja, de vraag is, is Obama straks de lachende derde? En wat is er eigenlijk super aan deze Super Tuesday? Vraag je zo dus langzamerhand af. Omdat het allemaal zo ontzettend close is. Nou, iemand uh, die likkebaardend, niet van de breakfast... maar wel van wat er allemaal gebeurt, naast me staat, is Kai van der Linden. Uh, u, u bent bij verschillende verkiezingscampagnes uh, betrokken geweest. Hè? Jeuken uw handen nou niet? Ja, ik zou er doorgaan bij zijn als erbij dit... zijn. Wat doet u hier eigenlijk? Ja, ik zou eigenlijk in Amerika moeten zitten... en mij als vrijwilliger koffiejongen aan moeten melden bij een van de campagnes. Want als ik dit allemaal weer zo zie, dan denk ik toch, ja, toch fantastisch... Uh, om dat allemaal weer te, uh, te zien en te blijven. Ja. Hoe ziet u dat? Wat is er super aan deze Tuesday... Nou ja, het valt eigenlijk een beetje tegen. Het is een, uh, een solide overwinning voor Mitt Romney natuurlijk. Hij heeft vijf staten gewonnen, maar Centorum heeft ook een uh, goede showing gehad. In drie staten, waaronder Tennessee en het uh, zuiden. Wat toch voor hem een goede showing is. Dus het is niet de knockout punch uh, die Romney had gehoopt. Nee, nee u, u gooit al lekker met die Amerikaanse uh, begrippen en zo, hè? Knockout punch en showing enzovoort. Heeft u er nog een paar? Nou ja, kijk, het is, is, is een horse race, hè? Zo, zo zeggen ze dat in de Verenigde Staten. En day-over uh, until the fat lady sings, dat is ook een heel mooi Amerikaanse uh, gezegde. En dat zou ook wel eens het thema van deze primary kunnen worden. Dat het, dat het echt day-over until the, uh, the fat lady sings on the convention. Want daar gaat het naartoe, de Republikeinse conventie. Um, alle experts denken dat Romney wel zal winnen. Het is bijna niet meer in te halen. Want het gaat eigenlijk niet om het aantal staten dat je wint, maar het aantal kiesmannen dat je wint. En daar heeft Romney een duidelijke voorsprong. Hij heeft er nu iets van uh, ja, 350 uh, binnengehaald, volgens de prognoses. En zijn toren maar 138. Maar uh, uh, ja, hij slaagt er maar niet in om, uh, om dat veld achter zich te laten... en de Republikeinse Partij achter zich te consolideren. En dat moet hem zorgen baren. Wij zitten hier in de Amsterdamse stad Schouwburg. We hebben net een rondje campagnefilmpjes gehad. Er wordt nu gediscussieerd over hoe die filmpjes in elkaar zitten... en wat de boodschap is die de verschillende kandidaten... voor het voetlicht proberen te brengen. Want dat vergeet je nog wel eens. Het is een campagne die miljoenen verslint. Het kost heel erg veel geld. Ja, het grote verschil tussen Amerikaanse campagnes en Nederlandse campagnes... is dat, dat eigenlijk in Amerika 80% van de campagnes gevoerd wordt via televisiespots. Vaak negative campaigning en negatieve spots. En in Nederland is het eigenlijk 80% een perscampagne. Ze proberen allemaal rond de microfoon van bijvoorbeeld de NOS te verdringen ja. om hun boodschap te geven. Nou, ze zijn welkom hoor. Ja, nou in Amerika gaat het dus echt vooral om de spotjes. En daarom zijn die campagnes ook zo duur. En wat denk ik ook nieuw is aan, aan, aan deze campagne is de invloed van de zogenaamde superpacks. Dat zijn die nieuwe comité's die buiten de, de, de campagnefinancieringsregulaties vallen waar individuele mensen heel veel geld in kunnen stoppen... en die ervoor gezorgd hebben, vooral dat mensen als Gingrich en Santorum überhaupt in de race konden blijven. Want zij ze konden zelf, eigenlijk was Romney vanaf het begin... de gedoodverfde kandidaat, omdat hij zo goed kon fondsen werven. Maar omdat je nu het fenomeen superpacks hebt... waardoor enkele mensen een hele campagne kunnen financieren... zie je eigenlijk dat Santorum het veel langer kan volhouden dan we dachten. Ongelofelijk, Kai van der Linde, Spindokter. U gaat zo meteen daar aan tafel. Waar gaat u het over hebben? Nou, we gaan uh, kijken van hoe nu verder. Uh, gaat het helemaal naar de conventie of kan Mitt Romney misschien nog iets bedenken om uh, in de komende primaries uh, ze definitief achter zich te laten? En wat denkt u? Uh, ik denk dat we helemaal naar de conventie gaan. Voorspelling van Kai van der Linde. Veel plezier hier in de Schouwburg in Amsterdam. Dank u wel. En zo dadelijk het geld is onderweg. Eindelijk onderweg, want Lehman Brothers gaat uitkeren. Nou ja, een beetje voorlopig. Hoort er zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie Dennis Boy. Er staan nu 13 files, Lara. Nou, het loopt vooral vast op de A2 en de A27 naar Utrecht... vanuit Brabant gezien. Er komt er een ongeluk op de A27... een ongeluk met een vrachtwagen richting Utrecht. Tussen Lex Monte en knopend Lunette staat 14 kilometer. De linkerrijstok is nog steeds dicht vanwege dat ongeluk. En daardoor loopt het ook vast op de A2... vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermalsen en Knopend Oude Rijn, 20 kilometer... Verkeer vanuit Brabant in de richting van Utrecht kan omrijden via of Rotterdam of via Arnhem en Nijmegen. Dan is er ook een ongeluk gebeurd bij Den Bos op de A2 in de richting van Eindhoven. Tussen Knooppunt Empel en Knooppunt Vught staat het vast over 6 kilometer, want de weg is in de richting van Eindhoven afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De wereldwijde financiële crisis begon in september 2008 met de mededeling dat de zakenbank Lehman Brothers het niet meer kon bolwerken. We're waking up to the bank Lehman Brothers has filed for in New York. That's happened in the last few minutes. It means the Wall Street institution, which has been in business for 150 years and survived the Great Depression, is now the most high-profile casualty of the credit crunch. Het faillissement van de bank is nu in een nieuwe fase beland. Pas nu, drieënhalf jaar later, komt de bank uit de zogeheten chapter 11 faillissementbescherming. En dat betekent dat Lehman kan beginnen met het terugbetalen van de schuldeisers. En wij spreken met de vertegenwoordiger van de grootste schuldeiser van Lehman. En dat is curator Rutger Schimmelpennik. ben ik goedemorgen. Goedemorgen. In historisch faillissement en voor u ook een bijzondere positie. U bent curator van een Nederlands dochterbedrijf van Lehman, Lehman Brothers Treasury BV. En dat is dan de grootste schuldeiser in deze zaak. Hoe zit dat? Ja, die heeft een vordering van 34,5 miljard dollar op de Amerikaanse moedermaatschappij. Uh, dat komt omdat de Nederlandse vennootschap uh, leningen heeft aangetrokken uh, tegen uitgifte van notes, schuldpapier. Um, dat waren heel gecompliceerde notes uh, waarvan de waarde afhankelijk was van onderliggende waarden, bijvoorbeeld goud of graanprijzen of weerderivaten uh, of kredietderivaten. Uh, uh, um, uh, Ongelooflijk veel verschillende uh, financiële instrumenten, totaal 3.700 uh, financiële instrumenten zijn er verkocht mm -hmm. aan honderdduizenden beleggers. En die hebben allemaal dit totale bedrag van die 34,5 miljard oorspronkelijk ingelegd. En dat is doorgeleend aan de moedermaatschappij. Ha, vandaar. En u uh, probeert dus dat geld terug te krijgen voor die honderdduizenden private beleggers? Ja, uh, we hebben onderhandeld en onze vordering is erkend. Dus daar is geen discussie meer over. En we verwachten nu een eerste uitkering van 2%. Nou, dat is dan 700 miljoen. Dat, dat is uh, heel bedrag. weinig. Uh, ja. Maar 2% is natuurlijk voor de beleggers niet veel. Maar de beleggers krijgen ook nog, uit hoofde van een garantie. een iets kleiner bedrag dan 2%. Dus uh, de beleggers zullen ongeveer, ongeveer bijna 4% krijgen bij de eerste ronde, is de verwachting. Want er is niks meer? Uh, nee, er is veel meer. Uh, uh, maar dat zit nog vast in dochtermaatschappijen. Het zit ook nog vast in um, allemaal bezittingen, derivaatposities, ondergoedposities van Lehman die niet op korte termijn konden worden verkocht. En er zit toch nog veel discussie over de hoogte van vorderingen. In totaal zijn er iets van 300 miljard aan claims, um, maar daarvoor moeten er nog een aantal uit worden geprocedeerd of. Worden geschikt. Ja. Uh, meneer Schimmamp, kun u nog iets meer over die schuldeisers vertellen? Want Lehman Brothers Treasury zat in Nederland. Het is in Nederland gevestigd vanwege de ingewikkeldheid. Dat kon niet in de Verenigde Staten. Zijn er dan ook veel Nederlandse beleggers bij? Er zijn ongeveer 5000 Nederlandse beleggers volgens de kranten. Dat hebben we zelf niet kunnen nagaan. Omdat ja. iedereen belegt via elektronische systemen. Alsof het gewoon aandelen zijn die aan de beurs genoteerd ja. zijn. En, en zijn dat dan ook grote beleggers? Zitten er ook met heel veel geld in? Er zitten grote beleggers, maar volgens mij niet in Nederland, uh, maar wel in Duitsland. In Duitsland zijn ook heel veel particuliere beleggers, zeker 50.000 particuliere beleggers. Er ja. zijn ook uh, echt demonstraties op straat geweest van deze beleggers, ja. om, van de banken waar zij uh, deze stukken van hebben gekocht. Ja. En, en even, ja. nog, even over Nederland nog, want zitten daar bijvoorbeeld ook overheden bij, gemeenten, nee. provincies? Nee. Die zitten niet in dit fechement, zijn zij niet betrokken. En wanneer verwacht u dat uh, die private beleggers dat geld op de rekening hebben? Want het is al een heel lang proces, hè? u gaf dat ook al aan. Ja, wij zullen eerst het geld uit Amerika moeten krijgen... en vervolgens zullen we nog overeenstemming moeten bereiken... met onze schuldeisers over de hoogte van een vordering. Uh -huh. Een deel daarvan um, uh, is nog onzeker. Uh, maar daar hebben we al veel voortgang in gemaakt en we hopen in de zomer een uh, vaststelling te krijgen van de vorderingen in dit faillissement. Ja. En daarna moeten wij kunnen uitkeren aan onze eigen schuldeisers. Ja, en dan zegt u dus de eerste ronde en u zegt Ik ben de grootste schuldeisers. Betekent dat dan ook dat u voor in de rij staat als er nog wat is dat eerst naar u gaat? Nee, nee zo is het Zo niet. werkt het niet? Nee, nee alle schuldeisers zijn gelijk. Of ze nou groot of klein zijn, ze krijgen hetzelfde percentage. Mm, ja, dat is dan weer jammer. Ja. Meneer Schimpenpenink, Rutger Schimpenpenink, curator van Lehman Brothers Strategy BV. Hartelijk dank voor uw verhaal. Geen dank. Goedemorgen. Dan door naar Utrecht, want de komst van speciale woningen voor mannen die ernstige woonoverlast veroorzaken stuit in Utrecht op nogal wat weerstand. Woningen zijn namelijk gepland aan de rand van de stad, Paul naast een school met 340 gehandicapte kinderen. De school en de ouders zijn bang dat de veiligheid van hun kwetsbare kinderen gevaar loopt. Gisteravond was er een hoorzitting waar de gemeenteraad zich liet informeren door alle betrokkenen. Als dan ieder zijn plaats zou kunnen innemen, dan kunnen we beginnen met deze raadsinformatieavond. Het was een heel druk bezochte informatieavond waar rond de 100 betrokkenen, vooral ouders van de kinderen van de metielschool, waren afgekomen. Sommigen met een button op. Stop de skeefhuizen naast Meethielschool. Deze raadsinformatieavond gaat, ook voor de kijkers thuis, via internet over het locatiebesluit Skeven Huurzen. Het zijn zeven Skeven Huurzen, zoals ze worden genoemd. Woningen voor sociaal onaangepaste... die daar vlak naast die metielschool zouden moeten komen wonen. Ik ben Jules van Dam, directeur van de tussenvoorziening. En wij zouden het uh, terreintje gaan beheren. En wat voor soort bewoners komen daar te wonen? Het zijn bewoners die uh, of ontruimd zijn door overlast... of die nu in de nacht verblijven zitten en daar met enige regelmatig geschort zijn... omdat er gewoon veel te veel mensen bovenop elkaar zitten. Sociaal onaangepaste... Nou, mensen die, te, die snel te veel sociale prikkels ervaren. En doordat zij tot rust komen op zo'n terreintje... is de kans dat er iets gebeurt beduidend veel kleiner... dan dat er nu iets gebeurt. Dat wil ik even zeggen. Okay. In een feitenoverzicht dat door de gemeente is verspreid... wordt ook gesproken van mannen tussen de 40 en 60 jaar... met een verleden van ernstige woonoverlast. Herrie, rommel, ruzie. Het lukt deze mannen niet om zonder overlast ergens te wonen. En dat dus naast een school met kwetsbare kinderen... Die lichamelijk of geestelijk een gebrek hebben. De ouders maken zich grote zorgen. Misschien gehandicapte kinderen als proefkonijnen gebruiken in een proeftraject. Maar dat dat is hoe, hoe u dit ervaart? Ja, absoluut. Maar waarom onze kinderen, gehandicapte kinderen, maar met name het sociaal-emotionele, wat hun dus niet kunnen, waarom die als proefkonijnen? Daar bent u bang voor? Voor incidenten, met name uh, lichte incidenten, zijn voor deze kinderen al heel heftig. Ik denk dat de wethouder zich onvoldoende heeft ingeleefd en onvoldoende ter plekke is gaan kijken wat er nou precies speelt. Het gaat over flessen gooien, uh, bedreigingen, overlast uh, door overmatig drankgebruik, drugsrunners die op het terrein uh, komen. Dan denk ik van... Dit begrijp ik niet. Dat is zeg maar eerder gebeurd in andere steden waar dit soort huizen woningen stonden. Ja, er zijn een viertal projecten nu in Nederland die lopen of hebben gelopen. Dat geeft mij geen veilig gevoel. als veilig, Het gaat om de veiligheid van mijn eigen zoon die op school zit... en om de 349 andere leerlingen. En wie gaat die veiligheid waarborgen? De directie van de school vindt het onbegrijpelijk... dat het college, de wethouder, gekozen heeft voor juist deze locatie. En dus als er iets fout gaat... Mochten deze woningen daar toch geplaatst worden... dan zal de directie wethouder aansprakelijk stellen. En als daar schade naar voren komt, dan zal ik refereren aan wat er vanavond is gezegd... en wat we ook nog verder schriftelijk zullen gaan bevestigen, namelijk aansprakelijkheid. We hebben daarvoor gewaarschuwd. We hebben dat vanavond voor het eerst gedaan. We zullen dat ook handhaven. Aansprakelijkheid richting? Richting het college. Verantwoordelijk wethouder Victor Evenhart heeft de ouders aangehoord... De besluitvorming in de gemeenteraad moet nog plaatsvinden. Maar hij heeft in ieder geval gekozen voor deze locatie. En hij vertelt dat hij die keuze heeft gemaakt... terwijl hij er nooit zelf is geweest. Maar hij is wel van plan om te gaan. Ik ben in die omgeving ik bekend. Ik weet hoe dat met verkeer... Nee, maar de vraag is en... heel kokne. Bent u er ooit geweest? Ik ga er morgen naartoe. Dus hiervoor Aha. ben ik zelf op de school, fysiek op de school, niet geweest. Oké, okay, dat is toch interessant dat je een besluit neemt... toch tamelijk gevoelige materie... en zelf nooit op die plek bent geweest. Nou, je laat je gewoon op, heel goed informeren. We hebben daar projectleider voor en die is natuurlijk daar wel geweest. Dat is echt een zorgvuldig uh, proces geweest. Houdt u na vanavond vast aan uw besluit of bent u ook een beetje gaan twijfelen? Ik, ben, ik sta op het standpunt tot ik... Als je goed kijkt naar die inpassing op dat terrein... tot het nog steeds mogelijk zou kunnen gaan worden. Als er in de toekomst iets gaat gebeuren, wordt u aansprakelijk gesteld? Ik ga gewoon ervoor zorgen dat het een sociaal veilige omgeving is. En als dat niet kan worden gecreëerd, dan, uh, dan zal dat daar niet gaan landen. Ik hoor twijfel. Nee, er zit geen twijfel. We zijn aan het einde gekomen van de hele rits insprekers. Ik wens u allen nog een hele fijne avond toe. En een uh, goede reis naar huis. De bijeenkomst gisteravond in Utrecht. Jeroen de Jager was erbij. Vijf voor half negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. AC Milan had de eerste wedstrijd tegen Arsenal in de Champions League nog met 4-0 gewonnen. Maar verspeelde gisteravond toch nog bijna de plek in de kwartfinales van de Champions League. Milan stond in Londen bij rust dan met 3-0 achter. Maar daarna kreeg het geen tegengoals meer. Tot opluchting van Mark van Bommel. Ja, als je 3-0 in de rust achter staat, dan ben je opgelucht van de ene kant. En van de andere kant... Uh... Ja, dat is ook wel een beetje een rare wedstrijd. Ik, ik weet niet wat ik ervan voor moet denken. Iemand met jouw ervaring die al zoveel heeft meegemaakt. Heb zelfs jij in de eerste helft gedacht van... wat gebeurt hier allemaal? Nou, we werden een beetje overlopen. Een beetje krachtvoetbal van hun. En wij kwamen niet onder de, onder de druk uit. Wij waren te onrustig. We schoten de ballen uh, waar we eigenlijk voetballend op moeten lossen. We uh, schoten de ballen lukraak naar voren. Het schoten allemaal bij hun in de voeten. Hun zaten er kort op. En dan kom je niet onder de druk uit. En dan maken ze dan een corner 1-1 of 1-0... En dan 2-0 en een penalty 3-0. En dan zie je in de laatste vijf minuten van de eerste helft dat je er onderuit moet voetballen. En dan zie je dat we een goede aanval hebben. En dan krijgen we ongelijk een kans. En in de tweede helft hebben we dat veel, veel en veel beter gedaan. Alhoewel, eh, zij hadden natuurlijk ook een kans op 4-0. En wij hadden natuurlijk ook een aantal kansen op een goal. Als wij een goal maken, dan moeten zij er zes maken. Zijn ze dan een beetje arrogant geweest in van dit, dit klusje klaar al wel? Nee, arrogant niet. Uh, ik denk wel dat we. Uh, die ons een beetje hebben laten overklassen door Arsenal. Die, die, denk ik, alles op de aanval gegooid hebben. En natuurlijk, die corner helpt hun in het zadel met de 1-0. Dan krijgen ze, omdat die goal vrij vroeg valt, krijgen ze hoop. En dan komt de 2-0 overheen en een penalty. En ja, dan moet je ook blij zijn dat het even rust is. Dat je even, even tot rust komen, uh, kan komen. En je ziet ook in de laatste vijf minuten dat je het kan. De uh, ronde voetbal onder de druk van Arsenal. Ja, dan doen we de tweede helft doen we het beter. Dus Mark van Bommel, Jeroen Elshoff, die sprak met hem.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 Ga nu naar transavia.com en win een citytrip Barcelona met 2.000 euro zakgeld. Nieuw: een flexibel pensioen met zekerheden en net zo makkelijk af te sluiten als een internetabonnement. Het Egon pensioenabonnement. Vraag naar bij uw adviseur of kijk op egon.nl/pensioenabonnement.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 Leo 1. het NOS-show nu. Mitt Romney moeizaam naar winst op Super Tuesday en minder vaste contracten aangeboden. Half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Super Tuesday bij de republikeinse voorverkiezingen is uitgelopen op een ongemeen spannende strijd tussen Mitt Romney en Rick Santorum. In tien staten werden voorverkiezingen gehouden. En vooral in Ohio, de belangrijkste staat, lag Santorum lange tijd op kop. Maar uiteindelijk kreeg Romney 1 meer van de stemmen. Correspondent Wessel de Jong. Het platteland. Helemaal. Het conservatieve platteland is naar St. gegaan. De steden in Ohio die zijn naar Romney gegaan. Maar wat gebeurt er bij de algemene verkiezingen? Die steden in principe, dat is het sterke gebied juist van de Democraten, juist van Obama. Dus het Witte Huis, dat kijkt best tevreden naar deze uitslag. Uitslagen in de andere negen staten waarvoor verkiezingen werden gehouden, leverden geen verrassingen op. Romney pakte de meeste staten. Hij won in Virginia, Vermont, Idaho en in zijn thuisstaat Massachusetts. En. En daar had Romney het al over de presidentsverkiezingen van november. We're doing some counting. We're counting up the delegates for the convention and it looks good. And we're counting down the days until November and that looks even better. Yeah! We're, we're going to take your vote, a huge vote tonight in Massachusetts and take that victory all the way to the White House. Yeah! Zijn opponent Rick Santorum won in Oklahoma, Tennessee en North Dakota. Volgens correspondent Wessel de Jong is de strijd nog niet gestreden. Aanstaande zaterdag is Kansas aan de beurt. Nou, dat is de Heartland van de, van de Verenigde Staten. Super conservatief. Hè? Echte jongens die daar vasthouden aan hun guns en religion. Eh, volgende week dinsdag. Over een week zijn het Alabama en Mississippi. die aan de beurt zijn. Nou, ook allebei ontzettend conservatieve staten.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 Ook in Noord-Holland schrijven agenten vanaf vandaag geen boetes meer uit voor lichte overtredingen. De afgelopen dagen stopten een aantal andere korps daar al mee vanwege het cao-conflict met minister Opstelten. Politiemedewerkers voelen zich volgens de bonden onderbetaald en ondergewaardeerd gezien de zwaarte van het politiewerk. Actievoerende agenten bekeuren niet voor overtredingen die geen direct gevaar opleveren voor de omgeving, zoals fietsen zonder verlichting of iets te hard rijden. Ook Noord-Holland doet daar dus aan mee.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 PvdA-leden kunnen vandaag, vandaag per e-mail of per post een nieuwe partijleider kiezen. Vijf kandidaten zijn de Kamerleden van Dam, Samson, Plasterk, Albayrak en Jacobi. En uit een peiling van één vandaag, onder duizend PvdA-leden, kwam Samson gisteren naar voren als favoriet. 54 van de stemmen, Plasterk 31, anderen blijven onder de 10 en president Pérez van Guatemala heeft op een top in Honduras gepleit voor legalisering van alle drugs in Midden-Amerika. Hij denkt dat alleen met legaliseren van de productie en doorvoer van drugs een eind kan worden gemaakt aan het geweld in die regio. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De komende uren raakt het overal bewolkt en overdag gaat het regenen. Nou, inmiddels is het op veel plaatsen al bewolkt, maar nog wel droog. In Limburg ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de rest van het land is het zo'n 2 tot 4 graden. Nou, vanochtend is het eerst dus nog droog, maar in de tweede helft van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land en later in de middag gaat het nog wat harder regenen. Plaatselijk valt dan ook flink wat neerslag. Ook trekt de wind flink aan en wordt overdag matig tot vrij krachtig. Aan zee krachtig tot hard, dus windkracht 6 tot 7. De wind komt overigens uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 7 graden, maar door de stevige wind voelt het vandaag waterkoud aan. In de loop van vanavond wordt het uiteindelijk weer droog en komende nacht is het vrij helder. Morgen donderdag is het wisselend bewolkt en vooral in de middag is kans op enkele buien. Het wordt morgen 7 à 8 graden anwb verkeersinformatie met in totaal 100 kilometer file. De problemen zijn het grootst op de A2 en de A27 vanuit Brabant naar Utrecht. Eerst de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen het Knopendel en het Knopend Rijn bij Utrecht 22 kilometer. Het loopt daar vast vanwege een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkem naar Utrecht tussen Lexmont en knooppunt Lunette staat al een paar uur 14 kilometer file. Linker is daar dicht verkeer. Vanuit Brabant naar Utrecht rijdt om via of Rotterdam of via Nijmegen en Arnhem. Op de A2 bij Den Bosch is in de richting van Eindhoven ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Vught staat het stil over 6 kilometer. Verkeer vanuit Den Bosch naar Eindhoven kan het beste omrijden via Os over de A59 en de A50. Want de A2 richting Eindhoven is afgesloten.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Staatsbosbeheer heeft alles klaargezet voor een nieuw webcamseizoen... met vossen in de hoofdrol. Afgelopen jaar keken meer dan twee miljoen mensen mee. Drie camera's moeten elke beweging van de vossen registreren. Dus wij snel naar volgdevos.nl en kijken dan op de camera... en zien daar helemaal niks. Boswachter Hans Breedveld, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn de vossen? Waar zijn de vossen? Ja, helaas, de vossen die, uh, die laten nog even verstek gaan. Ik, uh, ik denk dat ze het, uh, ja, de burg nog niet gevonden hebben. Hmm. Uh, hoe lang gaat dat nog duren, denkt u, meneer Prevent? Mm, ja, nou laat ik het zo zeggen. Dit is wel de tijd van, de ja van het jaar dat vossen zich uh, in hun burg moeten gaan terugtrekken. Daar zich moeten gaan voorbereiden op de geboorte van hun, uh, hun nakomelingen. Dus de drang, uh, ja, die zal hoog zijn. En... Okay. Alleen, ik kan helaas niet, niet in de, de kop van een vos kijken. Nee, en dan kun je er ook niet in hè? Uh, ook dat, uh, dat zijn <lacht> van die dingen waarvan we in de Oostvadersplassen zeggen... dat is niet, uh, niet handig. Nou, maar meneer Breveld, uh, is het eigenlijk dezelfde burcht als vorig jaar? Het is in principe dezelfde beurt als vorig jaar. En komen ze, dan, komen ze vaak terug? Is dat gebruikelijk? Het is gebruikelijk dat, dat een beurt meerdere jaren achter elkaar gebruikt kan worden. Dus uh, waarom deze niet gebruikt wordt? Ja, misschien is het paasje weggetrokken op, op dit moment. Of gewoon dat hij ontdekt of wat dan ook. Het is, is moeilijk aan te geven. Het is zo sneu, want u, u had wat aanpassingen gedaan. Hè? Kon er konden geen spinnen meer over de camera lopen. En uh, nou ja, vanaf nog wat andere verbeteringen. Het, het was zo'n succes vorig jaar. Ja, het was absoluut een succes. 2,3 miljoen hits, zoals we dat noemen, die, die er zijn geweest. Ruim een half miljoen mensen die echt gekeken hebben en dat tot in een late uurtjes gevolgd hebben. Het was gigantisch. En eigenlijk zou dat dit jaar ook heel graag zo willen herhalen. Maar ja, de hoofdrolspeler, de vos, die hebben we niet aan een touwtje. Nee, maar er waren wel andere dieren zijn er langs gekomen, begreep ik. Ja. Ja, er, er komt vlangers langs. Uh, je zult een keer inderdaad gezien kunnen hebben. Er kan een keer een bunsing in geweest zijn. Allemaal van dat soort dieren. Uh, misschien een keer een muizen. Dus, al dat soort dieren. zoekt een keer die holtes op, die ruimtes op. Maar ja, helaas, dat zijn geen vossen. Mm. Kan het toch zijn dat ze die camera's op enige manier ontdekt hebben of dat ze er last van hebben? Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Wat dat betreft hebben we niet veel anders gedaan dan vorig jaar. We hebben het uh, weer helemaal schoongemaakt. We hebben de boel weer netjes uh, afgedekt zoals het vorig jaar geweest is. Dus daar heb ik geen enkele aanleiding voor. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld, ja misschien de stomme vraag, maar dat de geur van de mens er veel hangt? Nee, we zijn al twee weken terug voor het laatst bij, bij die brug geweest. En dat betekent eigenlijk dat als ze al überhaupt aangezeten had, dan is die echt wel weg. Daar, okay. daar mogen we niet veel van. Ja, ik zit nog steeds aan een grijs gat te kijken. <laughs> Ho Hoe lang laat u hem nog aanstaan? Nou, we laten hem sowieso uh, nog een week of twee, tweeënhalf, drie weken gaan we sowieso wachten. Als we bereiken dat er dan toch nog geen vos in komt. dan is het nog altijd zo dat we in ieder geval één van de camera's zou kunnen gaan draaien. dat we in ieder geval ook nog iets van het landschap uh, kunnen laten zien. Oh, op ook leuk, is, ja. Op zich, is, <laughs> nou, op zich is dat inderdaad ook best leuk om eens een keer ja. op een andere manier de Oostwaarts te kunnen bekijken. Is, is zo, maar goed, dat is natuurlijk geen vos. Kunt u niet de camera's verslepen naar een ander hol? Nou, dat, uh, dat zou dus dat hol waar hij dan heen zou gaan juist gaan verstoren. En dat is natuurlijk net hoe laatst wat je wil. Ja. Nou, wij wachten gewoon geduldig af, samen met u. Graag. Ja. Boswachter Hans Brevel, dank ja. u wel. Gaan we naar Japan, want het is zondag een jaar geleden... dat dat land werd getroffen door de aardbevingen, de verwoestende tsunami. Daarbij kwamen bijna 20.000 mensen om het leven... en raakten ook kerncentrales beschadigd... en werden delen van het land radioactief besmet. Verslaggever Roepal keert nu terug naar de havenstad Minamizoma. Langs de weg die tussen de rijstvelden doorloopt staat een boom. Een hele grote, oude, knoestige dennenboom. En het schijnt een heel bijzondere boom te zijn... want normaal gesproken komen er uit elke knop twee dennennaalden... maar bij deze boom is het er soms maar één. En daarom geldt deze pijnboom als uh, natuurlijk erfgoed. De boom is uh, 400 jaar oud en uh, heeft in de loop van de jaren wel wat deukjes opgelopen. Er zijn allerlei takken afgebroken of gezaagd. En hij wordt aan alle kanten... Ondersteund met houten palen en steigerdelen. En ook in het recente verleden is er een aanslag gepleegd op deze eerbiedwaardige boom. Want vorig jaar stond het water na de tsunami hier tot twee meter hoog rond de stam. Er loopt hier een man zijn hond uit te laten. En uh, pas als je met zo iemand praat. dan kom je erachter wat zich hier allemaal heeft afgespeeld. Ah. Die meneer wijst op een uh, stuk blauw plastic in de verte. Daar stond een huis, woonden vier mensen, zijn allemaal dood. Het witte huis, dat staat er nog maar net, is nieuw gebouwd. Daar woonde een vrouw, die had haar dochter op bezoek, die uit een andere stad kwam. Die was uh, net bevallen van haar kind, moeder, dochter en kleinkind. Alle drie dood. En deze meneer zelf zat in de auto op het moment dat de aardbeving plaatsvond. En uh, later hoorde hij op de radio dat er een tsunami aan zou kunnen komen. Dus toen is hij gauw teruggereden naar zijn huis, heeft zijn 90-jarige moeder opgehaald en is naar een hoger gelegen plek uitgeweken. En zo heeft hij het overleefd. Ja, iets dan? Is he a farmer? Dan, dan moet Ah, yes, yes. Heb je iets te doen? Op de vraag hoe het voor hem is om hier nu nog te leven... zegt hij dat hij zich vooral druk maakt over de straling. Hij is boer, heeft hier een paar uh, percelen rijst. Het afgelopen seizoen en trouwens ook het seizoen dat eraan zit te komen... zijn verloren, want niemand wil zijn rijst kopen. Sterker nog, hij eet het zelf niet eens. Hij koopt het ergens anders. Ik vraag hem om te leven uit te laten. Maar zodat je een te zijn zien. Meneer beetje op hier om zijn passen. uit de voet van de boom lag te zijn die de beetje op de zee. moet passen. is weer de deft van de de de de de de de boom staat er nog steeds florissant bij. Ja, en... en zo is deze boom, deze oude, gehavende boom... misschien wel een heel mooi beeld van hoe de stad Minamisoma eraan toe is. Beschadigd, gewond geraakt, maar nog wel in leven. En, zegt de beheerder van deze plek... er komen hier vaak schoolkinderen langs... en dan is dat precies het verhaal dat ik ze vertel. In Parijs zijn ze uitgereikt. De prijzen voor de beste kookboeken. Nom, nom, nom. Gaan we het zo over hebben? Eerst een verkeersinformatie. Dat is mooi. Er staan 20 files nu, Lara. 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, het is toch nog een heel verhaal. Want de A2 en de A27 vanuit Brabant naar Utrecht. Die staan beide compleet vast. Eerst de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermals en Knoop het Oude Rijn. 21 kilometer. Het loopt daar zo vast omdat er een ongeluk is gebeurd op die andere route, de A27. Tussen Lexmond en knoopert het Lunetten staat 12 half kilometer. Het is dus een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht. Er dus is een flink gat in de vangrail. Rijkswaterstaat gaat daar straks een tijdelijke vangrail plaatsen. En pas vanavond wordt er een echte vangrail ingezet. Nou, tot die tijd is de linkerrijstrook dicht. Als die tijdelijke vangrail er staat, gaat de rijstok weer open. Verkeer vanuit Brabant uh, richting Utrecht... kan omrijden via of Rotterdam of via Nijmegen. En bij Den Bosch is er ook een ongeluk gebeurd op de A2... in de richting van Eindhoven. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Vught staat 10 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Den Bosch naar Eindhoven rijdt het beste om via Os. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In de zomer van 1983 werd in Amsterdam Kerwin Duinmeijer doodgestoken. En zijn dood geldt nog steeds als de eerste racistische moord in de stad. Het gaf in Amsterdam veel onrust bij Antillianen en Surinamers. Daarom is er nu een conferentie georganiseerd, 28 jaar na de moord. En vraagt men zich tijdens die conferentie af... hoe het staat met de aanpak van discriminatie... of alle maatregelen helpen... en of racisme en discriminatie zijn afgenomen. Gaan we over praten met wethouder in Amsterdam, André Van Ess. Mevrouw Van Ess, goedemorgen. Goedemorgen. Destijds was u uh, Kamerlid voor de PSP. Kunt u eens 28 jaar teruggaan. Hoe was de sfeer na die moord op Duijmeijer in de stad? Nou, bij uh, grote groeven in de stad... met name inderdaad Surinamers, Antaljanen... Uh, was de schok natuurlijk groot. Men voelde zich... Uh, ...onveilig. Uh, men was toch al uh, een beetje uh, in de onzekerheid gedrongen... ...doordat er één zetel van de Centrum Democraten in de Tweede Kamer was. Hè. vergelijk dat nu is met, uh, met 24 uh, PVV'ers. Er is wel wat veranderd in die tijd. Maar uh, dus men, had, men had echt een beetje het gevoel van... ...ja, racisme rukt op. En, uh, en die moord was daar uh, op een bepaalde manier uitdrukking van. En nou ja, vervolgens uh, is er toen een Prinshof conferentie georganiseerd. Een grote conferentie samen met alle migrantengroepen in de stad. Waarbij er uh, twee dagen lang echt werd gesproken... hoe kunnen we discriminatie terugdringen? Wat is daarvoor nodig? Um, en, en eigenlijk alle sectoren, van de politie tot werkgevers... tot school, uh, tot de positie van vrouwen aan de orde is geweest. Dat is een bijzondere conferentie geweest toen. Kunt u eerst omschrijven wat, um, of, of daar verhitte debatten plaatsvonden? Hoe was de sfeer ja, ja. Ja, dat, is, dat was er, buitengewoon verhit. Uh, en mensen zijn. Er zijn foto's, dus we hebben er beelden van. We zullen er vanavond bij, bij onze uh, Prinshof-conferentie Revisited. Zullen we er ook uh, filmbeelden van laten zien? Uh, zeer emotioneel. Zeer bijvoorbeeld uh, sterk verwijtend richting de politie. Men voelde zich niet voldoende beschermd door de politie. Het was, het dan... was de schuld van de politie dat dat gebeurde? Nee hoor, dat, zo was het niet. Maar. Uh, men voelde zich bij, bijvoorbeeld bij aangifte van discriminatie... niet serieus genomen en omgekeerd. Men voelde zich, en vooral zwarte mannen, Surinaamse, Antilliansche mannen... vertelden vaak, ja, wij worden willekeurig opgepakt, aangehouden door de politie. We worden verdacht omdat we zwart zijn. Uh, dat uh, gevoel was heel erg. Dus die, die, die boosheid die kwam er op die conferentie uit. Hm. Dan wilt u vanavond niet alleen terugkijken. U wilt verder. Wat, wat is de bedoeling van de, van de conferentie van vandaag? Nou, wat ik graag wil, en wat, vanavond is natuurlijk veel kleinschaliger van opzet dan toen. He, we hebben één avond, geen twee dagen. Er zijn niet uh, meer dan duizend mensen. He, we, zijn, we zijn 150 mensen, maar toch. He, wat ik graag wil is toch met elkaar kijken. Er zijn 30 jaar gepasseerd, en wat ik al zei. Centrum, de, één zetel voor de Centrum Democraten destijds. Nu 24 PVV. Als PVV. Ers open te meldpunt om klachten tegen Polen te melden, bij wijze van spreken. Het is toch een soort vergelijkbare ding van, we richten ons tegen buitenlanders. Maar in mijn beleving zijn de verhoudingen ook soms verhard. We hebben natuurlijk nare tijden achter de rug met polarisatie tussen Nederlanders en buitenlanders... een moord op de heel van Gogh, Pim Fortuyn... Um, Amsterdam heeft nodig om hier met het gezicht naar elkaar toe te kunnen staan. En wat mm. zie je dan? Dat we het gesprek wat we met elkaar hebben is, is eerlijker, harder, moeilijker. Soms wat accepteren we wel, wat accepteren we niet. Veiligheid is een veel groter en belangrijker thema. Criminaliteit onder bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren. Ja. Maar aan de andere kant, en aan de andere kant zijn er nog steeds dingen hetzelfde. Hoor. Ja. Want toen was er een aanbeveling... Ouders moeten meer betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen. Nou, in die strijd zitten we nog steeds middenin. Maar als, als u het heeft over een dialoog, zijn er dan ook PVV'ers uitgenodigd? Want het gaat voornamelijk over het verharde klimaat en de PVV, als ik u goed begrijp. Nou, het gaat over het verharde klimaat, het gaat over de weg daaruit in Amsterdam. En ik, wat, wat ik interessant vind, is om met de mensen die er toen waren en hun kinderen... We hebben gezegd, nou neem nou je kinderen mee en laat nou eens ook van die jonge generatie horen... hoe ervaren jullie het nou in de stad? Nee. Um, he, want ik hoor heel te, mij te veel van jonge mensen, moet je luisteren. Ik ben derde generatie, Marokkaans, Turk, Surinaams... Ik doe alles om erbij te horen. En ik heb nog steeds het gevoel dat me dat nooit zal lukken... omdat uiteindelijk mensen mij zullen blijven beoordelen... op mijn uiterlijk en mijn andere afkomst, okay. mijn allochtoon zijn. Ja. Dus ik wil van hen horen, nou, wat staat ons nu te doen om die volgende stap te zetten? Maar geen pvv is dus, begrijp ik. Iedereen is uitgenodigd, het is een openbare conferentie. Uh, maar de e eerste invalshoek was... destijds was het een, uh, een grote inzet van alle migrantenorganisaties in de stad. En dat zijn, wat ik nou noem, de ancien combattants. Zij zijn de eerste generatie. Nee. Nu hebben uitgenodigd. Ja. Duidelijk, André van Es, wethouder in Amsterdam voor GroenLinks. Dank u wel. Graag gedaan. Van de prooi, de bestseller die Jeroen Smit schreef over ABN AMRO... is nu een toneelstuk gemaakt. Het Nationaal Toneel speelde gisteren de eerste try-out. Verslaggever Gary van Pinksteren vroeg aan de bezoekers... waarom ze nou eigenlijk naar een toneelstuk over de teleurgang van een bank gaan. Uh, ik ga naar de voorstelling omdat het hele financiële gebeuren mij uh, zeer interesseert. Het boek dat leek mij een beetje te saai en ik wil wel eens even kijken hoe ze het nu eigenlijk uh, in toneelversie uh, hebben omgezet. Ik zie voornamelijk hier heren in mooie pakken die ook nog uh, laptopjes bij zich dragen en koffertjes. Dus ik denk dat ze direct uit hun werk naar hun uh, interessegebied zijn gegaan. En meestal is het nooit theater, maar nu wel. Hè? Dus heel opvallend. Meneer, u bent in een keurig pak, mooie stroptas erbij. Komt u vaak in het theater? Uh, niet genoeg. Maar dit is vanavond een hele bijzondere gelegenheid. Het is natuurlijk een... Uh... Vrij uniek thema. Een toeval wil dat wij dit ook heel van, nou ja, nabij, echt van binnenuit hebben meegemaakt. Dus we zijn reuze nieuwsgierig. Want hoezo? Ja, ABN en Amro was onze broodheer. Johan Doesmanen, u bent de regisseur. Waar staat Rijkman Groening voor bij u in deze voorstelling? In het repetitielokaal heb ik Rijkman Groening uh, wel een, een Darwinist uh, genoemd. Je wint of je verliest. Er zit weinig tussen. Welk dier zou die zijn? Het is geen slang. Het Dat is imposant. Mens, een dier, maakt niet uit. Het is een heilig moment. Een moment van ultiem geweld. Ook als het stilletjes gaat, in bed. ontzagwekkend. Net als een geboorte, ook heilig, ook geweld. En het zijn zeldzame momenten, steeds zeldzamer in dit gemanicuurde bestaan. Wij wonen in Pemperland. Want overal worden de scherpe kantjes weggeslepen. Iemand zou zich kunnen beceren. Hoe moet ik mijn zoons het leven laten zien? Er is niet eens meer een sterrenhemel om naar op te kijken. Want overal is altijd licht. We zijn bang in het donker. Een uiterste voelen. Aan jullie niet raken. Weten dat het menes is. Ik ben een man. En daar gaat het over. <tiedert> Je hebt er erg van genoten. Opvallend goede beheersing van de bankair Jargon. Dat viel mij ook op. In totaliteit en periodes zoals die weer voorbij trok, ja, herkenbaar. Soms denk je, het zijn net mensen. Het waren net mensen. Maar op andere momenten denk je, wat stonden zij ver af van de maatschappij. Ik vond het heel, heel boeiend. En ja, ook mijn uh, verbazing over hoe hoe mensen die, die zo weldenkend zouden moeten zijn... een bank naar de knoppen kunnen helpen. Dat vind ik echt ongelooflijk. Er zit een tragische dimensie in. En het is niet enkelvoudig bankersbesje. Maar we moeten er wel iets van leren. Nou, we kijken naar onszelf. Wij willen ook graag dat ons huis meer waard wordt. We moeten waarde kunnen uitdrukken, niet alleen maar in geld. Dat is misschien de les. Het Nationaal Toneel speelt dus de prooi en de voorstelling staat nog tot en met juni in verschillende theaters in het land. We gaan koken. In Parijs werden gisteravond de prijzen uitgereikt voor de beste en mooiste kookboeken ter wereld. De jaarlijkse zogeheten Gourmand Awards. Duizenden boeken uit meer dan 160 landen waren ingestuurd voor de competitie. En de aanwezige Nederlanders gingen niet met lege handen naar huis. Kroketten en pepernoten vielen in de prijzen, zag correspondent Frank Genoudt. Okay, from the Netherlands, they banked, uh, Yay! the banquet banker. <laughs> uh. Bonsoir, Madame, Monsieur. Good evening. In the first place, we like to thank the jury for this special jury award. We feel very proud and honored. Dat wij deze prijs voor uw boek, De Banketbakker. Dank u wel. Kees Holtkamp, Banketbakker. Een speciale juryprijs voor uw boek, De Banketbakker. Gefeliciteerd. Dank je wel. U heeft hem gekregen, heb ik me laten vertellen, omdat u eenvoudige, makkelijke recepten schrijft. Toegankelijk. Uh, mensen die uh, aan de gang gaan met het boek, uh, die melden mij dat het lukt. Er is het, wat ze maken, dat lukt. Dus gaan ze verder. En dat roept weer nieuwe fans op. Dus staat ook... u bekend op uw kroketten? Ja, die staan er ook in. Want dat hoort bij een banketbakker. Het precisiewerk. En uh, daarom hebben we ze erin opgenomen. Is het geheim van een goed kookboek tegenwoordig... dat het eenvoudige recepten zijn, makkelijk, dat mensen het ook zelf kunnen doen... In ons geval wel. Het is geen koffietafelboek, Het is een werkboek. Dus het staat dicht bij de mensen. Blij met de prijs? Ja, fantastisch. The winners van the Netherlands, koken. Uh, yeah. Thank you, thank you very much. Karin Sietalsing, jouw boek Koken met kruidnoten is uitgeroepen tot mooist geïllustreerde boek ter wereld. Ja, niet normaal. Hè. Ik ben nog nooit echt zo trots op geweest. Dit is een hele mooie onderscheiding. Ja, zeker weten. Ja. Waarom hebben jullie die prijs gekregen? Hoe ziet het boek eruit? Waarom is het zo mooi? Het is zo mooi omdat we een waanzinnige vormgever hebben. We hebben het vormgegeven in jaren 50 retro stijl. Helemaal over de top. Met, uh, zoals je er zelf nu een beetje uitziet. Zoals uit ik, ik er zelf nu een beetje uitziet, inderdaad. Ik sta ook met deze jurk aan uh, in het boek. Helemaal in jaren 50 stijl. Uh, omdat het leuk aansloot bij het oud-Hollandsche van de... De kruidnoot en de pepernoot. Maar het is gemaakt door een, als ik het goed zeg, een vriendinnengroep. Ja, klopt. Nou, we zijn allemaal zelfstandige ondernemers. Uh, Marije en ik hebben het samen geschreven. We zijn freelance journalist. En allemaal nieuw voor jullie, want jullie hadden nog nooit een kookboek gemaakt. Het is, nou, sterker nog, we hebben allemaal nog nooit een boek gemaakt. Het is ons eerste boek. Van ons allemaal. Nou zijn hier inzendingen en deel delegaties uit zo'n 160 landen ongeveer. Hoe leg je die mensen uit wat kruidnoten zijn? <laughs> uh, ik heb het ooit eens opgezocht op Wikipedia. Uh, nou ja, we kunnen het niet vertalen, want ze kennen het verder nergens in de hele wereld. Ja, wat we wel kunnen doen is uitleggen wat erin zit en dat het koekjes zijn en dat ze hard zijn en dat er gember in zit. En dat ze heel uh, traditioneel, uh, dat het een, een soort ritueel is uh, in Nederland en dan hopen we dat ze het snappen. En we hebben ze nu ook meegenomen en lekker het publiek in gegooid vanaf het podium. Dat is uh, altijd leuk. Dankjewel. Nou, dan geef ik nu mijn moeder bellen. <laughs> Een overheerlijke bijdrage van correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om 7 uur de Europa League. Twente, Schalke... tot de voorzet bij de tweede moet Cornelius de bal wegkoppelen. Valencia, PSV... Dan Lens, hakbal Lens, Hutchinson en over de goal. En AZ Udinese. Moet hem erin schieten? Oh, dat is hij heel mooi. Prachtig doelpunt. De Europa League, morgen vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn privé-mening over private banking...